Masha, Kami blijft alle eten op de vloer gooien. Dit heeft geen zin meer. Oh, je hebt gelijk. Kami staat puur las pelotas.